Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. Van de VVD-kiezers ziet het overgrote deel nog altijd weinig in Paars+. plus. VVD-leider Rutte gaat morgen met PvdA, D66 en GroenLinks over zo'n coalitie onderhandelen. Volgens een peiling van Maries de Hond heeft dat de voorkeur van maar 8% van de VVD-kiezers. Ruim 70% ziet het liefst een rechtskabinet met de PVV en het CDA... En 84% vindt dat de nieuwe informateur alsnog moet nagaan of zo'n kabinet toch mogelijk is. Paars Plus heeft wel de voorkeur van de overgrote meerderheid van de kiezers van PvdA, D66 en GroenLinks. Het nablussen van de natuurbrand op de Strabrechtse Heide bij Mierlo duurt langer dan verwacht. Volgens de brandweer smult de brand onder de humuslagen nog steeds. Ook de droogte en de dichte begroeiing maken het voor de blusploegen moeilijk. Al is het vuur wel onder controle. Defensie zet vandaag 100 militairen in om te helpen bij het nablussen. De Libische arts die na de vliegramp in Tripoli de Nederlandse Ruben heeft behandeld... is door Nederland onderscheiden. De dokter is officier in de orde van Oranje Nassau geworden. Het leentje werd hem opgespeeld in Libië... door de hoogste Nederlandse ambtenaar van Buitenlandse Zaken. De Libiër die vastzat voor de Lockerbie-aanslag in 1988... kan nog wel tien jaar leven... De man werd augustus vorig jaar door Schotland vrijgelaten... omdat hij nog maar drie maanden te leven zou hebben. De arts die de diagnose toen stelde, schaamt zich nu voor zijn verklaring. In de Sunday Times zegt hij dat de Libische autoriteiten... bewust een arts hebben gezocht die officieel wilde verklaren... dat de Libische terrorist terminaal was. De wedstrijd nederland brazilië is de best bekeken middaguitzending ooit. 11,2 miljoen Nederlanders volgden de wedstrijd op tv... 9,3 miljoen keken thuis, de andere plaatsen op plaatsen als cafés en op het werk. Het weer, overwegend zonnig en droog, wordt vanmiddag in het noorden 22 graden en in het zuiden 27. Dit was... In cirkel Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leven!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 Had een uh, illustre uh, producers duo, uh, ze heette The System, uh, Mick Murphy en David Frank. Zij hadden dit uh, nummer ook geproduceerd. En over deze manier, Paulie Carmen, <coughs> kunnen we het volgende zeggen. Hij had een hele grote hit, maar dat was niet uh, dat hij uh, dat alleen had gedaan. Toen zat hij samen met een aantal andere mensen in een band, Champagne, genaamd How About this, dat uh, nummer. Eind jaren 70. Een hele grote hit. Nummer 1 werd het uh, in Nederland. Maar daarna uh, ging hij op het solopad. En dit was een van zijn grote clubhits in uh, de midden van de jaren 80. Uh, Dial My Number heette dat, uh, dat ding. Uh, het is 8 minuten over één hier op uh, de Zomerse Zondag bij ZFM. Uh, het is uh, 4 juli vandaag. En we gaan straks ook weer verder met uh, een aantal interviews uit uh, te zenden van uh, de kwartfinales van de Grote Prijs van Nederland. Twee stuks uh, van Bitterzoet op 17 juni in Amsterdam. En dan gaan we ook nog een begin maken op uh, 25 juni. <coughs> Want toen was ik er ook uh, bij uh, in het paard in Den Haag. Vroeger heette het paard van Trooien. En dat was een... Uh, ...illustere uh, ja, uh, plaats waar een hele hoop bands hebben opgetreden, uh, getreden, zoals de Bad Manners, Maar ook bijvoorbeeld Herman Brood en His Wild Romance. En ik heb me laten vertellen dat uh, de Cult daar binnenkort ook nog een optreden gaat doen. En dan heb ik het over uh, de grote zaal. Hè? Want uh, daar waar ik was, dat was het café. En daar stonden een aantal singer-songwriters op 25 juni. Het was vorige week vrijdag. Dat was allemaal midden en tijdens het WK. Goed. Polly Carmen beet het uh, spits af voor deze, deze tweede uur van uh, de zomerse zondag op ZFM. Maar we hebben natuurlijk nog uh, meer vrolijke muziek. En uh, dit is ook wel een beetje zomers, zou je bijna kunnen zeggen. En een eenmalig hit, uh, ook ergens in de jaren tachtig, van Hollywood Beyond. En What's the Color of Money? I'm gonna get Beyond was dat met The Color of Money. What's the Color of Money was ook uh, trouwens uh, ooit een uh, titel van een film waarin Paul Newman en later ook uh, Tom Cruise uh, in uh, speelden. En uh, dat was een uh, film over, uh, nou ja, poolbiljarters. Uh, daar ging het in het kort uh, over. What's the Color of Money. Ik geloof dat dat, uh, dat, dat de laatste was waar Paul Newman samen met uh, Tom Cruise in uh, was. Het was het tweede deel. En jaren daarvoor was er het eerste deel uh, uitgebracht. Uh, Hele aardige film overigens ook. We gaan uh, terug naar uh, Bittersoet op 17 juni. Donderdag 17 juni had ik een aantal interviews met een aantal singer-songwriters in de dop. Tenminste, uh, nou ja, dan zijn ze er al niet meer. Want als je in de kwartfinale staat van de Grote Prijs van Nederland... dan heb je al het een en ander bereikt. En een van die mensen die dat al heeft uh, bereikt was Leonie Meijer. Zij uh, trad daar ook op in Bittersoet. En met haar had ik ook een gesprek. Leonie Meijer staat bij me. Um, ja, kwartfinales grote prijzen van Nederland. Jij hebt ook meegedaan. Um, als je, uh, ja, mensen die jou nog niet kennen, wat voor muziek maak je nou precies? Omschrijf het eens. Zo, je komt gelijk met een, uh, met een ingewikkelde vraag. <laughs> um, ik denk dat de, de grote noemer van het geheel pop is. Maar uh, er zit hier en daar misschien wel een klein beetje alternatieve randjes aan, denk ik. Toch wel? Maar ja, dat denk ik wel. Ja, het is niet doorgaans uh, wat je. Ja, het gaat soms wel wat uh, verder dan pop, denk ik. Maar de grote noemer is Pop. Ja. Ben jij iemand die ook uh, de liedjes uh, schrijft? Ja, dat was een voorwaarde ook uh, voor deze contest. Zo. Dus, uh, je speelt met uh, twee uh, muzikanten erbij. Ja. ja, die moeten mij een beetje ondersteunen in wat ik heb gemaakt. Uh, toch denk ik als je dus iets maakt uh, dat zij dus daar op een gegeven moment ook een commentaar op geven of zie ik dat verkeerd? Zeker maar zij uh, mogen mij uh, vrij invullen wat ze, wat ze willen en uh, kijk als ik het ergens misschien echt niet mee eens ben of als ik iets echt niet mooi vind dan zal ik dat wel zeggen Maar ik heb ze hierin wel uh, echt totaal vrijgelaten van uh, wat uh, wil je hiermee? Ik heb gewoon gitaarpartij en zang en uh, maak er wat van zeg maar Vind je het ook belangrijk dat, uh, dat ze ook een beetje de vrijheid uh, moeten hebben of kunnen hebben om dat in te vullen wat jij denkt dat het zou moeten zijn? Dat is heel belangrijk denk ik, ja. Het moet natuurlijk wel uiteindelijk allemaal passen in hoe ik me er... Ja, zeg maar wat ik er zelf van vind is natuurlijk wel belangrijk uiteindelijk. Maar uh, als ik hun geen vrijheid geef dan staan ze daar ook niet met plezier te spelen denk ik. Uh, nou neem ik aan, kijk als je een muzikant bent... Dan laat je je natuurlijk ook een beetje beïnvloeden. Uh, door wie ben jij beïnvloed? Uh, nou, wel door uh, Anouk ben ik wel beïnvloed. En nu luister ik naar uh, Janice Ian heel veel. En dat is weer echt... Uh, juist omdat het, zij heel klein blijft in de liedjes. En ik dat een beetje moet leren af en toe, vind ik. En, uh, dus ik hou, uh, vind, haal er heel veel plezier uit om, uh, om naar uh, het kleinste liedje te luisteren, zeg maar. Dus, en zij is daar heel goed in, vind ik. Je wil het natuurlijk niet imiteren, maar is dat waar je waar jij naartoe wil? Dat je juist de, de eenvoud probeert te zoeken in de muziek die je maakt? Ook, maar ook wel contrast, zeg maar. Dus dat je het in een nummer interessant weet te houden door gewoon veel dynamiek erin te bouwen, zeg maar. Dus niet alleen maar knallen en ook niet alleen maar Janice Ian, zou ik maar zeggen. Maar gewoon een goede balans vinden tussen mooie contrasten. En, en, en spannend moet een arrangement uiteindelijk ook wel zijn? Ja, want ik vind het ook leuk, zoals uh, je misschien net gezien hebt, uh, om het publiek erbij te betrekken. En uh, als er een stukje zit in, in zit die, uh, waar mensen op mee kunnen zingen, dan uh, heb ik dat maar altijd graag, zeg maar. Dus het, uh, ik hou van een beetje, uh, ja, het mag wel knallen op een gegeven moment, ja. De, uh, maar goed, uh, dat was ook een beetje een uitbundig nummer wat je uh, liet horen. Ja, maar het begon heel klein. Het begon, ik bedoel, ik denk niet dat je had verwacht dat het zo zou eindigen toen ik het begon. Want het begon heel, uh, heel uh, singer-songwriter-achtig. Ja. Maar het kan er natuurlijk wel degelijk bij horen, een stukje vrolijkheid is natuurlijk nooit weg. Nee, zeker niet. Nee, het moet zeker niet allemaal heel melancholisch worden, want dat, daar heb ik sowieso een handje van. Dus dat is, uh, ik vind het leuk om juist dan daar niet de hele tijd in te vervallen. Want uh, ja, vrolijkheid is wel heel belangrijk ook bij muziek, dat je niet uh, allemaal deprie naar huis gaat. <laughs> zeg maar. Dus uiteindelijk dat iemand toch nog met een glimlach de deur uitgaat? Uh, ja, ik zag al een paar glimlachen zo, uh, toen ze aan het meezingen waren. En dan voel je even dat er iets gebeurt. En dat hoeft niet per se allemaal drama te zijn. Dat kan ook gewoon even vrolijk. Ja, uh, nog, ja natuurlijk. Uh, Kwartfinales. Uh, hoe ben je in verzet uh, geraakt? Uh, nou, je moet je gewoon inschrijven voor zoiets. En... Dus je hebt je gewoon ingeschreven? Ja. ja, dat is het. En dan gaat de jury gaat er uh, ...gaat er 35 uh, kwartfinalisten uit kiezen. Dus uh, daar was ik van afhankelijk. Toch een klein droompje ergens, Paradiso? Dat uh, zit wel heel ver in mijn achterhoofdje, zo uh, in een klein kamertje. Zit dat wel een beetje, maar eigenlijk is het paard uh, waar de halffinalisten uh, zijn, geloof ik. Uh, uh, dat is uh, ook al een uh, deel van die droom. Ik bedoel, de halve finale uh, halen zou ik al heel fijn uh, vinden. Even voor de mensen thuis die zitten te luisteren. van Waar kunnen ze jou vinden op het internet? Heel simpel op leoniemeijer.com Ja, Meijer met e-lange i-e-r <laughs> Oké, okay, dankjewel Ja, dat is een mooie uitleg erbij. Dus uh, ja, gewoon voor, achternaam en dan punt. .com Simpel Goed, dankjewel Geen dank dreamy, dreamy, I'm so In de kwartfinales van de Grote Prijs van Nederland in Amsterdam uh, praat ik even met Ming van Ming's Pretty Heroes. Dat is de volledige naam van de band? Ja, dat klopt. Uh, helemaal om, om jou heen gebouwd? Uh, ja, ik schrijf de nummers en heb de band bij elkaar en uh, ik zorg dat het een groot geheel wordt. Uh, even over de muziek, want ja, uh, er zit een cello in, een drum en... Wat we, hoe omschrijf en karakteriseer je muziek oh, Dat vind ik wel moeilijk. Want uh, meestal wil ik het niet zo singer te noemen. Omdat je heel erg denkt aan een kleine bezetting gitaartje. En juist met de hele band gaan we juist full on. Dan uh, nou, krijg je een beetje indie, pop, alternative eigenlijk. En hier wat meer zingen, songwriting setting. gaan. heb ik een cellist erbij gehaald. En een toetsenist thuis gelaten. En uh, was het dus uh, akoestische gitaar, drums en cello en vocals en loops. Want klonk, met die cello klonk uh, wel heel bijzonder. Ik hou wel heel erg van cello. En op de plaat doen ik altijd strijkers. Uh, maar het is niet te doen met een vijfkoppige uh, band. Dan ook nog een cello daarbij. En dan uitsterken Dat is heel erg gedoe. Dus ja. dat doen we niet. Nee, maar goed. Maar ik kan me voorstellen. Is dat, uh, is dat ook iets waar je over nadenkt? Uh, om zoiets uh, in je band dan neer te zetten. Bij een bepaald optreden. Um, nou, we hebben toevallig ook allemaal optredens staan bij het Sea Jazz Round Town in Rotterdam. En dan uh, komen we eigenlijk steeds in uh, Semi-Koese bezettingen uh, moeten we aankomen treden. Dus dan hebben we eigenlijk een hele serie optredens nu deze maand en volgende maand in deze bezetting. Dus dat is wel leuk. Ja, want het, uh, het klonk heel, uh, ja, hoe moet ik het zeggen? Uh, in ieder geval, nou zweverig wil ik het niet zeggen, maar gewoon echt een, uh, er zat een, uh, ja, een beetje een... Uh een beetje dagdromen, vond ik het. Dagdromen? Dan moet je nog wel iets meter naar de lyrics luisteren misschien. Ja, de muziek komt over. Ja, dat kan wel. Ik hou van en heel mooi, maar ook wel van duister hou ik al van. En uiteindelijk mag het ook allemaal wel heftiger, maar dat is wel ietsje lastiger hier te laten horen. Maar er zat inderdaad ook iets van mystiek, dat klopt. Ja, oké. Ja, mooi. Uh, nou ja, en nu is het zo van kwart finales. De, hoe, ben je, hoe zijn jullie daarin terechtgekomen? Gewoon uh, ingeschreven? Ja, gewoon ingeschreven. Het, uh, en toen ja. Uh, nou ja, goed, uh, het, is, het is natuurlijk. Uh, uh, ja, kan het zeggen? Hoe lang zijn jullie bezig? Uh, hoe lang zijn we bezig? Nou, ik zelf vooral uh, natuurlijk een tijd. En deze band bestaat op deze manier misschien drie jaar of zo? Nou, niet op deze manier zoals je net hebt gehoord, maar. Ja, we hebben net een album uh, in september uitgebracht en uh, uh, we gaan zijn bezig met het tweede album we gaan door. Uh, dus er wordt wel serieus over nagedacht om uh, wat meer uh, muziek te gaan maken? Nou, we zijn allemaal uh, afgestudeerde, afgestudeerd van het conservatorium Dus we zijn echt muzikanten, verdienen ons geld met muziek maken en een beetje lesgeven. zanglesgeven natuurlijk, maar dus ja, nee dat muziek maken, dat doen we sowieso, ja. Nu, nu is het ook zo, muziek komt niet zomaar uit de lucht te vallen, maar ben jij ook beïnvloed door popmuzikant. Ja, zeker. Ik hou van popmuziek. Nee, niet van de mainstream popmuziek. Maar ik ben uh, nou, de gouden oude natuurlijk. Kate Bush en Tori Amos en uh, uh, Joni Mitchell, maar ook Fiona Apple en Feist en Regina Spector en Muse en Elvis Costello. Noem maar op, als het maar op. Ik hou echt van authenticiteit en, en experimenteel mag het ook al zijn van mij. Dus uh, daar hou ik al van. Is, is dat ook de kracht ook meteen van de band? Um, ja. ja. Ik geloof, ik ben echt ik kan heel veel dingen afkraken altijd. Als ik denk dat het niet authentiek is, ga ik soms een beetje te ver in. Maar dat is gewoon mijn nummer één ding. Ik wil dat het echt is. En voor mij is het ook echt. Mijn nummers zijn, komen echt uit mij van buiten een bepaald ding. Ik verzin niet zomaar iets. Dus uh, ja, daar, daar hou ik gewoon van. Daar sta ik voor eigenlijk. Maar het is toch wel lekker als je af en toe zo'n beetje dat, uh, dat kan beoordelen en analyseren van... Nou, dat had ik toch iets anders aangepakt. Ja, maar de, ja, tuurlijk. Maar de 80% van de muziek die je nu hoort, daar uh, zijn de teksten zo slecht van. <laughs> dus dan uh, kan ik wel door blijven gaan. Dus soms uh, nou ja, soms laat ik het maar even. Okay. Even voor de mensen als ze dus, uh, nu zitten te luisteren en uh, dat gesprek van ons uh, zitten te horen. Maar uh, waar kunnen ze jullie op vinden op het uh, internet? Uh, op www.mingsprettyheroes.com of op myspace slash mingsprettyheroes.com. En we hebben natuurlijk Facebook en al die dingen erbij. Goed, dankjewel. Jij bedankt. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. First day in the country, right after you've fled. Hit by a car, cause a ride right isn't right, it's left. oh. oh. in this crash, but you still went to class Put back way too many grades It didn't suit your brain or age You are brave, you don't mind Seeing a movie by yourself is fine Oh, ignorant to this other protocol You left before the end. Sixty two. Why can I come? I'd like to honor the. van Jay. Het klinkt een beetje hol, maar dat komt omdat we in de rookkamer staan van het paard in, uh, in Den Haag. Uh, dat is een kabeltje die nog eventjes uh, gauw aangereikt wordt. Uh, even over Jay zelf. Hoe omschrijven het is? Oh, dat vind ik altijd een heel moeilijke vraag. Ik kan het, ik kan het zelf echt niet goed omschrijven. Ja, maar probeer het eens in één zin. Um, romantisch, um, liederen, melancholisch... Um, een mix van veel verschillende stijlen. Beetje iers? Er zit volk in in ieder geval. Ja. Heb je ook daarom uh, samen met William daardoor laten beïnvloeden? Uh, jawel, maar het gaat echt voor mij om, om de hele mix van dingen zeg maar. En ik, heb ook, ik doe ook vooral op de plaat veel uh, dingen met vrije improvisatie, uh, veel, over, veel met texturen van instrumenten en, en dat soort dingen. Dus het is echt een een soort, ik probeer een eigen idiom te manifesteren met al die invloeden, zeg maar. Dat, uh, ja. Improviseren, dan, dan uh, moet je erg creatief in je hoofd zijn om dat uh, te kunnen doen. Ja, nou ja, ik denk dat iedereen het kan. Maar uh, ja, ik heb op het conservatorium heb ik uh, er iets over geleerd. En daarna in Noorwegen heb ik er heel veel over geleerd. Dus uh, ja, voor mij is het niet zo'n uh, zo hele grote leap. Zeg maar, uh, yeah. Het is niet zo'n grote stap om dit uh, te doen. Nee, improvisatie niet. En dit, dit was misschien nog... Uh... Nee, het is allemaal wel uh, een potnat. zeg Maar <laughs> zo, ik weet niet. <laughs> Even over het liedje schrijven zelf. Want ik neem aan, dat doe jij. Uh, heb je dan bepaalde melodielijnen in je hoofd zitten? Van, nee, dat, uh, daar kan ik wat mee. Uh, nou, dat gaat eigenlijk heel verschillend. Soms, nou, vaak is wel de melodie er eerst. Dan wel de melodie met de harmonieën. En um, ja, soms is het de melodie in de tekst. Soms is de tekst er eerst, maar dat vind ik moeilijk, um, maar het, ja, het is gewoon veel doen en, uh, en dan ook soms een melodie van een jaar geleden weer opgraven en daar dan ineens weer dat afmaken, zeg maar, dat soort dingen. Dus je parkeert soms ook wel eens materiaal dat denk je van nou het is even niks, maar ineens dan realiseer je van oh dat heb ik nog ergens. Ja, ja want je kan, je kan zoiets niet uh, dwingen, zeg maar. dus soms dan... dan als het werkt, dan werkt het. Als het niet werkt, dan leg je het op de stapel. En daar ga ik dan eens in zoveel tijd doorheen, zeg maar. Dus, uh. Hoe is William voor jou in dat, uh, in dat opzicht? Voor schrijven? Nou, ik gewoon in het algemeen met, uh, met schrijven, maar ook met muziek erbij. Um, nou, schrijven, daar, daar ben ik, dat doe ik gewoon helemaal zelf. En daar hou ik ook heel erg van, zo. Um, maar William is te gek qua... Um, qua um, hoe zeg je dat? Begeleider. Dat is zijn, hoofdzakelijk zijn, zijn rol op dit moment. En um, ja, hij zingt, hij speelt gitaar, bas, allerlei dingen. Dus hij heeft een heel erg goed oor en kan zelf heel goed um, ja, mooie dingen toevoegen. En dan is het meer aan mij om te zeggen van ja, dat vind ik heel gaaf, dat misschien wat minder. En als je dit nou daar doet, dan vind ik wel, weet je wel. En dan doen we het echt samen, dat arrangement van, van het nummer. En hoe lang bestaan jullie al? Oh, want ik had begrepen, nog niet zo lang. Um, met William is dat nu iets over een jaar, denk ik. En uh, ik, ja, ik zelf doe de, de J-dingen zo gezegd. Um, nou ja, eigenlijk wel sinds, sinds dat ik. Ja, eigenlijk begon het wel toen ik 16, 17 was. Maar de echte eerste liedjes kwamen denk ik toen ik 20 was. Moet je spit alweer een tijdje bezig? Ja, ja, maar het, het begon allemaal met jazzcompositie en dat soort dingen, zeg maar. Dus het was, daar was ik echt op gefocust. En het kwam pas wat later eigenlijk dat ik echt die liedjes, liedjes ging doen, zeg maar. Dat vond ik toch wel heel leuk. Als, ja, als mensen nou nog meer van je willen weten, wat kunnen ze je vinden op het uh, internet? Um, nou, op MySpace. Maar mijn MySpace is een beetje moeilijk en die kan ik nu niet meer veranderen. Dus, maar ik geloof dat als je J-A-E googelt... Dan krijg je de MySpace. En ik sta ook op Facebook. Ja. Dus, dus ze kunnen je gewoon vinden? Ja, ik geloof het wel. Het moet niet al te moeilijk zijn. <laughs> Hoop ik. Oké, okay, dankjewel. Ja, alsjeblieft. See you, Daniel. I cannot stand to see. People throw things away. Throw away and don't look back oh die. See, Daniel, I cannot stand the windowsill one story down, fall to a thousand time, too much on their mind. Oh, Daniel, look, there I go. In Holland there's no space either, but still I did find a room. I tried real hard, searched real long. Dad, Al dus, Jessica van Jay samen met William uh, deed ze dat uh, afgelopen, van vorige week vrijdag moet ik het zeggen, in het paard in Den Haag. Zij ook al kwartfinalist van de grote prijs van Nederland. Ik heb er een paar uh, uitgenomen. Uh, er waren er ook een aantal voorrondes in Nijmegen en de Bos. Daar ben ik uh, helaas niet naartoe geweest, omdat dat toch een tikje te ver weg is. Er uh, was er ook zelfs één in Delft. Daar had ik bij kunnen zijn, maar uh, dat heb ik uh, laten lopen. Maar goed, voor die mensen die dat... Uh, uh, die hier niet aan bod komen, daar ga ik nog even wel wat aan doen. Volgende week zal ik ook even proberen om daar nog uh, de nummers van te gaan draaien. Tot zover uh, voor uh, wat betreft uh, dit uur met uh, de interview. Straks uh, in het uh, komende uur gaan we natuurlijk uh, de resterende vier uh, uitzenden. En er was natuurlijk ook nog uh, meteen al een, uh, ja, een vraag uh, hier van, van, van ja, het was wel leuk eigenlijk net uh, dat wat je deed uh, met, uh, met dat radioverslag van de wedstrijd Nederland-Brazilio. En dat nummer wat er nou bij hoort. Nou, uh, ik kan je in ieder geval verklappen. Het is van uh, de Cosmic Carnival, wat je nu hier hoort. Het heette de Green Light. En uh, voor die mensen die het gemist hebben, ik zal het uh, nog één keer laten horen. Starts flashing And run before your old age Starts flashing you Down to the ground Or you'll be making no more sound Run before your old age starts bashing you You come in and listen No more sound There's a road ahead Waarin nu Brazilië wat verder naar voren gaat spelen. Waardoor Nederland ook wat verder naar terug moet. Waarom zit Felipe Melo? Toch van de, de middenlijn. Geeft de bal diep. Als een goede bal. Gaat hij hoor. Gaat hij. Fabiano scoort. Het is Robinho die scoort. Hele makkelijke goal. Uitermate simpel. Nederland staat geweldig te pitten. Wat een keurige bal. En wat slecht verdedigd in het hart van de verdediging. keurige bal. Robinho scoort daar zomaar 1 tegen 0. En als het zo'n dag wordt. Dan kan het wel eens een hele moeilijke en vervelende dag voor Oranje worden. Want dit is wel een uitermate simpele doelpunt. Ongelooflijk hoe Rodinho daar zomaar vrij kan staan. En zomaar eenvoudig intikt. Maar daar zie je in de openingsfase. Reeds na 9 minuten op een 1-0 voorsprong. En Nederland heeft een geweldige timmer gekregen. Bij de tap is het snel genomen. Robbe met Robinho voor zich. Speelt de bal even terug. En snijder. snijder komt die bal ver voor. En dan gaat hij erin. Het is het doelpunt. En wordt er iedereen aan alles gemist. Nederland staat op 1-1. Het is onvoorstelbaar. Die bal komt zomaar voor het doel in Nederland. Het scoort 1-1 Nederland, zit weer in de wedstrijd. Het is onvoorstelbaar. We moeten eens even kijken wat er gebeurt. Totale desorganisatie bij Brazilië. Wij zitten nog over Barton met hem zonder filter, het maakt helemaal niks uit. En daar komt die bal op een vrije trap. En we weten het dode spelsituaties en uh, verdedigen de zin. Is Brazilië niet sterk? Die bal van Robben wordt teruggegeven richting Sneijder. Dan komt die bal te hoog voor de penaltystip. Die de is en alle springt. En Julio, zoals is het keer van de nacht, laat alles door. Die bal gaat erin. Het is 1-1 Nederland, zit weer in de race. Ho, ho, ho. Je hebt zelfvertrouwen en uh, de corner wordt ingenomen van de rechterdacht van de veld. Met de linkervoet van uh, Arjen Robbenbal gaat ongetwijfeld indraaien. En uh, dat bleek net ook wel een aardig recept. Want in een verdedigende zin zitten ze er niet altijd even goed bij. Kijk hoe de corner is. De corner komt laag, wordt de Kijk, en daar gaat hij. Hij zit erin! Het is Sneijder. Hij zit erin! Steiner komt! Hij is 22 centimeter groot, maar hij komt er gewoon bij! En Sneijder scoort! Nu geen melo hoor, nu geen eigen doelpunt. We weten dus zeker dat het snijder was. Nederland is voor de hele stap op een 2-1 voorsprong gekomen. We zitten op driekwart van de wedstrijd. Mijn koffer kan misschien weer uitgepakt. Dat is hem nog niet eens gepakt door voor de match. Ik zit ook eventjes met een scheef oog naar de toeren te kijken. Het waren twee nummers achter elkaar met inderdaad dat voetbalverslag bij dat nummer van de Cosmo Carnaval, de Green Light. Ja, er zitten toch wel wat raakvlakken als ik ook op het textuele vlak van deze song beluister. Maar er zit ook zo'n hele mooie break in dat nummer. Echt zo'n beetje met een half tropisch klankje erin. Terwijl ik nu ook een uh, Rabo-renner zie stoppen Om een aantal uh, supporters een beetje Ik denk dat het uh, te maken heeft uh, Dat hij een beetje in zijn achtertuin uh, rijdt Over een van de Rabo-renners uh, gesproken uh, De kopgroep zijn drie man Vooruit, die hebben een voorsprong van 7,5 Minuut op uh, de rest van het peloton uh, Dat zijn Een, een, uh, een Basque uh, Perez Lasson heet uh, deze man Tenminste als ik het uh, wel correct uitspreek Daarachter hebben we dan ook Nog uh, bijvoorbeeld, en er liggen er weer een paar Op een toet, dat is ook altijd heel erg leuk. Waarschijnlijk heeft dat weer te maken omdat er misschien ergens iemand uh, heeft uh, gestopt. Misschien die ene Rabo rennen, ik weet het niet. Maar uh, er is dus, uh, ik zei het al eens, Peres Lasson, dat is uh, een uh, basket die voorop ligt. Wijnans heet de Belg van Quickstep. En Lars Boom, dat is van Rabo, die is ook... Oh ja, leuk. Er, er steekt een hond over erg gezellig, erg gezellig. Ja, erg gezellig. Uh, en daardoor gaat het ook weer helemaal niet goed. De, als je er een hond oversteekt... Ja, dan weet je dus uh, al helemaal uh, dat het uh, niet uh, goed uh, is... Leuk hè, die Nederlanders die dan uh, Vicky meenemen. en dan ook die hond over laten steken. als er een uh, peloton van ongeveer, nou wat zeggen 190 mensen uh, over uh, gaat uh, rijden. Ja, dat moet je ook uh, lekker vlak voor een hele grote ploeg uh, wielrenners doen. Leuk, leuk, leuk. Het is tien uh, minuten voor twee. Wat ik wel zie, want ze rijden dus uh, zeg maar in de buurt van Zeeland... en uh, daar zie ik een hoop van die bootjes ronddobberen. Het is weer echt uh, zomer in Nederland. Nou, dan moet ik altijd denken aan dit uh, nummer van Splitsing. Geef me wind en zeilen. Lange files naar het zuiden, Holland plakt in de Spaanse zon. Geen beweging in te krijgen, Spaans benauwd in Spaans beton.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 Splitsing dus met uh, geef me wind in de zeilen. Het is uh, 6 minuten voor 2. Nou, het, uh, het uh, was even gisteren, zat er een dipje in het weer. Maar als ik nu weer gewoon lekker naar buiten kijk, dan is het gewoon lekker. Lekker naar de strand, uh, gewoon een uh, radiootje erbij. En uh, natuurlijk ook uh, je koelbox met al je verfrissende blikjes, uh, frisse uh, drank uh, bij je en misschien even goed bij een strandtent een tropisch cocktailtje bestellen. Nou, zoiets uh, zit ik me er dan al bij uh, voor te stellen. Zes minuten voor twee. Nou, dan heb ik nog even wat tijd over om nog te vertellen wat het weer gaat doen, uh, opgesteld door Lex van de Horn van www.meteopagina.nl. Vandaag is het zonnig, zwak aan zee tot matige zuidwestenwind en de maximumtemperatuur loopt op tot zo'n 23 graden. En morgen eerst wolkenvelden en een kleine kans op wat regen, dus een kleine kans op wat regen in de loop van de de dag gaat het wat uh, verder opklaren. En de matige uh, staat een matige west-noordwestenwind. En de maximumtemperatuur loopt op naar zo'n 20 graden. Normale middagtemperatuur is 21 graden. En de zeewatertemperatuur langs de kust is zo'n 19,5 graden. Kortom, uh, weer terug naar de zomer. De zomer van 1983 bracht dit uh, voort. Een grote hit. En bij dit nummer denk ik aan een lange fietstocht over een dijk aan de IJssel richting Deventer. En uh, ja, toen had ik dit plaatje beter gezegd in mijn hoofd zitten. Wrapped around your finger van The police. Tot aan het nieuws van twee uur.